Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Nederland is de Omicron variant ontdekt. Die nieuwe coronaversie dook afgelopen week op in Zuid-Afrika. Het vliegverkeer naar ons land werd stilgelegd, maar er waren nog twee vliegtuigen onderweg. En na tests blijkt dat daar mensen met Omicron in zaten. Je hoort minister Hugo de Jonge. Inmiddels is het bij 13 van de 61 geteste mensen is vast komen te staan dat het gaat over de Omicron variant. Ja, ze moeten direct in quarantaine en de jongen roept ook op om je even te laten testen... als je onlangs nog in het zuiden van Afrika bent geweest. In Israël zijn ze ook druk met Omicron. Dat land heeft voor de zekerheid de grenzen dichtgegooid voor alle buitenlanders. Het is het eerste land dat dat doet. Je hoort correspondent Ties Brok. Ook de geheime dienst wordt ingeschakeld om telefoons te gaan volgen van mensen met de Omicron-variant. Dus uh, Israël schakelt snel een aantal versnellingen hoger, terwijl het eigenlijk best goed ging tot verkocht in Israël. Ja, want het aantal besmettingen in Israël ligt stukken lager dan in de rest van Europa. komt waarschijnlijk doordat de boosterprik daar al flink is uitgedeeld. Maar omdat ze niet weten of die boosters ook goed werken tegen de nieuwe variant... ...komt het land nu dus toch met een inreisverbod. In Utrecht is een stadsbus van de weg geraakt en een heuveltje opgereden. Onderaan een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal had de bus een bocht moeten nemen, maar reed rechtdoor. De chauffeur zou onwel zijn geworden. In de bus ontstond paniek, passagiers sloegen ruiten in, vier mensen raakten gewond. En de voetbalwedstrijd Sparta-Ajax heeft even stilgelegen vanmiddag. Er was namelijk zwaar vuurwerk in de hoek van het stadion. Zag en hoorde verslaggever Ragnar Niemeijer. Het leek wel eventjes een, een oorlogsgebied. Ik ben er zelf niet vaak geweest, maar het waren echt verschrikkelijk harde knallen met Sparta-vuurwerk. Die hele harde knallen die zijn, die zijn weg nu. Dus een, uh, Het clubje Belhamels zal uh, die bommen daar gedropt hebben... en er snel weer vandoor zijn gegaan voordat uh, de politie komt. De wedstrijd heeft een paar minuten stilgelegen... maar is inmiddels afgelopen. Ajax wint, het werd 1-0. Doelpunt op naam van Dusan Tadic. Het weer trekken buien over met wat hagel of natte sneeuw. Graadje of 5. Komende nacht opklaringen, dan kan het licht vriezen. Morgen periode met zon, maar ook weer kans op winterse buien. En dan een graad of 6. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan maar een paar files. Op de A10 staat het vast op de ring van Amsterdam bij Amsterdam Buitenveldert. Daar heb je vijf minuten tijdverlies. En er staat drie kilometer file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A9. Die is in beide richtingen dicht dit weekend. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Let nu. Zandvoort op zondag. Lekker om het tweede uur van Zandvoort op zondag te beginnen met deze Disco Klassieker uit 1986. Jordan, de News Shoes en I can't wait. Nou, het zonnetje schijnt hij inmiddels heerlijk in Zandvoort. Toen wij deze zandvoort op zondag begonnen, Albert Jan, was de buitentemperatuur bij de studio 10 Tina 3,8 graden. En die is inmiddels opgelopen naar 5,6 graden. Dus uh, nou. dat warmt de boel toch wel redelijk op. Dus smeren uh, geblazen. Nou, nou, dat is ook weer overdreven. <laughs> maar wel heerlijk uh, wandelweer op dit moment uh, hier in Zandvoort. Tweede uur Zandvoort op zondag. Wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, zoals, onze vaste, zoals onze vaste kijkers en luisteraars weten... is het tweede uur op de zondagmiddag altijd gereserveerd. Want daar gaat ZFM de regio in. En we gaan uh, zometeen uh, over een tweetal platen uh, terug naar afgelopen vrijdag. Want ja, ze hebben het dan allemaal over die Black Friday. Maar volgens mij is dat, duurt dat zoiets twee weken. Of, uh, hebben we... Bijna wel tegenwoordig. Bijna, bijna wel. Maar we gaan eens even kijken hoe uh, afgelopen vrijdag uh, de Black Friday in Haarlem uh, vergaan is. We gaan ook even uh, dit uur uh, bij, op bezoek in de cultuursector en wel naar het patronaat. Want daar stonden natuurlijk ook allerlei concerten. ...in de agenda en kijken hoe zij uh, reageren op de nieuwe regels... ...en wat zij aan, eventueel aan alternatieven hebben bedacht. En ook gaan we naar uh, Purmerend, want uh, ook de sportscholen uh, die zijn druk met aanpassingen... ...en wat het allemaal is en is geworden, dat ho hoort u allemaal... Uh, ...dankzij onze collega's van NHTV, want die maken daar reportages over. Verder hebben we natuurlijk een evenementenagenda, dat wordt een hele korte deze keer... En uh, ja, iedereen is natuurlijk zich aan het heroverwegen... van uh, ja, geplande activiteiten, wel niet doorgaan, aangepast, uh, whatever. En in ieder geval, uh, wij gaan nu verwijzen uh, naar... maar een paar uh, evenementen gaan natuurlijk altijd wel gewoon door... maar dat hoort u meer over om half vier. Uiteraard gaan we straks ook even kijken naar de tussenstanden... In de, uh, en dan hebben we het over de voetbal-eredivisie... hoe de stand van zaken is. En uh, ik zou zeggen, nou dan vliegt dit uur ook alweer voorbij... Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En wil je meekijken? www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio Tolweg 10a. Zfm-live.nl. Dan uh, kijk je mee. En uh, tot aan vijf uur zijn wij daar. Uh, Rob en Albert-Jan in uh, de studio met Zandvoort op zondag. En nu de single van E17. Go away! Don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss? Won't you stay another day? Don't you know we? come to fall now just to go and try to throw it all away. Thought I heard you say you love me, that your love was gone.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 Je wil dat deze plaat van i17 in de top 2000 terechtkomt? Kan je vanaf vandaag weer stemmen bij onze collega's van NPO Radio 2, de top 2000. Hij gaat weer van start, maar ik ben bang dat dat, dat, dat café zeg maar top 2000-café dat het ook dit jaar weer helaas leeg gaat blijven vanwege corona. <middels> Running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. was gripping on me tight screaming hercules got me in the club looking for a new love somewhere help me please. Please, please baby why you doing this why you doing this to me girl not to be dramatic but i wanna die this bitch got me I'm so cold. Silk Sonic, uh, Bruno Mars en, en de Sepaak. Uh, smoking Out the Window. -F -F Voor Zandvoort en de regio. In de tweede uur van Zandvoort op zondag is altijd uh, ja, heel leuk... want dan gaan we de regio in. Uh, ja, We gaan terug naar afgelopen vrijdag. Black Friday. Regen en kou hielden de winkel, het winkelende publiek uh, afgelopen vrijdag niet tegen... om op Black Friday op de Valreep koopjes te scoren... zowel in Zandvoort als in Haarlem... Het zal drukker zijn dan normaal, vooral door de maatregelen die eraan komen. Op dat moment nog zei Hildo Makkers van Dardijl aan het begin van de middag, vertegenwoordiger van de horeca en Retail in het centrum van Haarlem. Onze collega's van NH maakten afgelopen vrijdag de volgende reportage. De stad te lopen. Heeft al nodige koopjes gescoord? Jazeker. Parfumetjes, cadeautjes voor mijn kinderen. Bent u speciaal voor Black Friday de stad in? Ja, ik denk nou, en ook het idee dat we morgen bijna niks meer kunnen. Dus ik denk even het de laatste slagje slaan. Kijk, we hebben al tassen bij ons, dus we zijn goed bezig. Een lekker lunchje, dat kan sowieso. En hopelijk blijft dat nog kunnen. Koopjesjagers laten zich niet tegenhouden door de vele regen op Black Friday. Ze grijpen nog even hun kans voor de maatregelen verscherpen. Volgens Hildo Makkes, die de horeca en winkeliers vertegenwoordigt, neemt iedereen het er vandaag nog even van. Ik kan me niet anders als voorstellen dat er heel veel ondernemers zijn die zeggen kom nu en, en koop en geniet van die Black Friday. Want vanaf morgen is het allemaal weer anders. Andere wereld. Dus. Helaas, helaas. Wat voor gevoel heerst er in het centrum onder de winkeliers, onder de horeca? Is het gelaten, is het toch weer een, een dip? Absoluut een dip. Verslagenheid. Wat ik zelf onder directe horeca-collega's hoor, is dat mensen, eigenaren, eigenlijk het heel moeilijk vinden om enthousiast te zijn, om je personeel te enthousiasmeren. Er zijn nog steeds restaurants hier in de omgeving die extra dagen dicht zijn omdat ze niet genoeg personeel hebben. Dit is echt een heel slecht moment en, en heel heftig voor, uh, voor de horeca. Als je het virus uiteindelijk onder wil krijgen, dan moeten we toch wat doen, denk ik. Hoe voel jij je daarbij? Uh, ja, ik vind het natuurlijk wel jammer, want ja, ik denk, zoals iedereen, is gewoon wel een beetje klaar mee. Maar ja, ik snap ook wel weer dat het gewoon nodig is voor de zorg dan, dus dan, ja. Is niet anders. We moeten maar eens bij neerleggen. Ik heb zelf 100% antistoffen nog steeds, omdat ik het gehad heb. Eigenlijk kan ik het niet meer verspreiden. Maar ik hou me aan de regels, uiteraard. Kapje op en lekker winkelen? Ja, tuurlijk. Ja, dit is nogal leeg, dus ik ga nog door. <laughs> en dat is altijd wel opvallend, uh, Albert-Jan. Als je het aan uh, jongeren vraagt over uh, de corona... die zeggen allemaal, ja, we zijn er wel een beetje klaar mee. Weet je wel. Maar uh, ja, dan ja. moet ik meteen weer aan die spot uh, denken van... Uh, ja, wij zijn klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons. Dus uh, hou je een beetje aan de regels. En uh, ja, dan uh, krijgen we corona onder controle. Dank aan NH-nieuws voor deze reportage. En wij zijn CFM. Ja, de FM, hè? al 31 jaar. Maar uh, op de AM uh, zaten ook uh, vroeger heel veel radiostations. En uh, Natasha King heeft deze mooie plaat gemaakt in de jaren 80. AM-FM. Without. Dat is zojuist uh, op het nieuws. Tijdens uh, de wedstrijd Sparta-Rotterdam en uh, Ajax... Uh, werd er in één keer uh, behoorlijk wat uh, knalvuurwerk uh, afgestoken. En het, uh, ja, zoals de verslaggever zei, het leek wel een oorlogsgebied. Nou ja, op het veld is uh, uiteindelijk die wedstrijd afgelopen in een uh, 0-1. Dus een uh, winst voor Ajax, Sparta-Rotterdam-Ajax. Inderdaad, 0 tegen 1. Maar om half drie zijn er twee wedstrijden gestart... die allebei op dit moment into the rust zitten. En uh, hoe, hoe is het daarmee, Albert-Jan? Nou ja, weinig, weinig schokkend nieuws eigenlijk. Want FC Twente tegen Feyenoord. De tussenstand is daar nog 0-0. En dan FC Utrecht tegen Heerenkeis Amelo, Inderdaad ook helemaal niks gebeurd, In ieder geval niet aan de scorekant op dit moment. 0-0. Dan hebben we om kwart voor vijf nog te goed. SC Heerenveen thuis tegen PSV. Het kan een mooie pot worden. En ook een mooie pot vanavond om 8 uur. Vitesse tegen AZ. Dus, dus. genoeg in, in, in de pot. Zo is het straks: uh, de evenementagenda, ja. coronamaatregelen. Dus het zal uh, een wat kortere agenda worden, denk ik. Uh, inderdaad. Inderdaad. <laughs> ja, die krijg je te horen na deze plaats, ook een uh, wat kortere plaats. De single van uh, Katja Google. hier is Tushai. We gaan ze een beetje doornemen, de evenementen. Nou ja, corona zal, zal wel wat minder zijn, uh, Albert Jan. Ik heb geen papier in mijn hoofd. Nee, doe dit nee. allemaal uit je hoofd. Ik doe dit even uit mijn hoofd. Nou, heel goed. Want uh, ja, zoals, uh, zoals velen, uh, de regels uh, zijn aangescherpt. En hebben natuurlijk ook voor de diverse organisaties uh, gevolgen met betrekking tot de programmering. Uh, de evenementen, uh, de evenementen en andere activiteiten die natuurlijk nu weer heroverwogen moeten worden en wellicht uitgesteld, dan wel afgemeld. Dus in de eerste instantie verwijs ik u dan naar de diverse websites van de organisaties... om te kijken hoe die informatie is. Om te beginnen, hij was gisteren toevallig te gast bij Goedemorgen Zandvoort en Hans Rijmers. En dan heb ik het natuurlijk over jazz in Zandvoort. Het zeer populaire jazzconcert op de zondagmiddag in de krocht. Uh, die gaat natuurlijk ook met zijn team in overleg van wat te doen staat. Dus de, in dat geval verwijs ik u even naar hun website. www.jazzinzandvoort.nl uh, www Ja, www.jazzinzandvoort.nl Het geldt natuurlijk ook voor Hildering, uh, de toneelvereniging, uh, Classic Concerts, www.classicconcerts.nl En uh, ook uh, uw favoriete andere verenigingen. Kijk, check hun websites voor eventuele aanpassingen in de programmering. Waar je natuurlijk altijd wel, wel, wel in ieder geval welkom bent... is natuurlijk in het Zandvoorts Museum. Www www Zandvoortsmuseum. www.zandvoortsmuseum.nl daar zijn natuurlijk altijd nog evenementen. Het pub-up uh, tentoonstellingen in uh, de voormalige raadhuis op de begaande grond... gaan natuurlijk ook op de vrijdag en zaterdag en zondag altijd nog door. Wel met aangepaste regels, uiteraard. En we hebben natuurlijk uh, tot slot ook nog Colorful China. Hedendaagse Chinese schilder- en beeld, uh, behou, beeldhouwkunst. Ontmoet, ontmoet daar een keur van aan Chinese kunstenaars... en beleven een opmerkelijke kijk op de wereld van vandaag. Colorful China nog tot uh, 9 januari volgend jaar te, e te bezichtigen in het H.D.M.Z. Museum. Dankjewel je Albert jan www.cultuuragenda.nl Ook daar uh, kan je meer uh, informatie vinden. Hier is de nieuwe Kensington. I don't to blame.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 I just wanna leave this horrid place the way I came. But here we are again. En na de korte evenementagenda van vandaag... de nieuwe Kensington, Jordan Islands op de zondagmiddag bij uh, CFM. Zo duidelijk op die zondagmiddag uh, gaan we uiteraard weer verder uh, de regio in... met medewerking van onze uh, mediapartner NH Nieuws... Hoi, straks uh, meer uit de regio Kennemerland. Maar eerst een van de aller, aller, aller grootste hits van Marco Borsato. Marco kan er zeker over meepraten. De meeste dromen zijn bedrog. Uiteraard een van zijn allergrootste hits. Inderdaad, weer lekker om een keer voor je te draaien op de zondagmiddag bij CFM. Voor Zandvoort en de regio. En We gaan huilen onder de kerstboom, Albert-Jan. Uh, ja, we hadden al uh, de, uh, het café en uh, we hadden uh, het restaurant. Maar ook de cultuursector moet zich opnieuw aanpassen aan de nieuwste coronamaatregelen. Voor poppodium het patronaat betekent dat de geplande optredens... voor de komende drie weken praktisch allemaal geschrapt moeten worden. Door de vroege sluitingstijd van vijf uur... en het zeer beperkt aantal bezoekers dat nog naar binnen mag... is het eigenlijk geen mogelijkheid om open te blijven. Jolanda Beijer, directeur van het patronaat, vindt het allemaal heel vervelend. Ik denk dat we een hele grote kerstboom neer gaan zetten... en daaronder gaan zitten huilen. Onze collega's van NH waren vrijdag op bezoek en maakte daar de volgende reportage. De nieuwe coronamaatregelen die gisteravond zijn aangekondigd... hebben grote gevolgen voor de cultuursector. Zo moet de programmering van Poppodium met Patronaat... voor de zoveelste keer op de schop. Vanavond kunnen we nog, maar vanaf morgen is het tot vijf uur. En dan zou Patronaat Patronaat niet zijn als we dan ook meteen zorgen... dat die band, als een Indonesische band die al in het vliegtuig zit... de Voice of Batjebrot... Toch komt en morgenmiddag gaat spelen, maar daarna wordt het nog schraler dan dat het al was. Tot twee weken geleden mochten er nog zo'n 950 bezoekers staan in deze zaal. Inmiddels is het maximum aantal gereduceerd tot 250 en moeten de bezoekers zitten. Vanaf morgen worden dit er nog minder en mogen er nog maar 150 bezoekers naar binnen. Ook moeten mensen weer anderhalve meter afstand houden. Als ik zo naar de agenda kijk voor de komende drie weken zitten er, ik denk eigenlijk nagenoeg geen... Events bij die door kunnen gaan. Gewoon vanwege tijd, te weinig capaciteit. Je moet je voorstellen, bij deze maatregelen blijven er ik geloof, 150 stoelen over. En Suzanne Vre en komen echt niet voor een show met 150 mensen. Salemse artiest Jorik van Noorden heeft de eer om voorlopig het laatste optreden in de avonturen te mogen geven in het patronaat. Ja, ik heb net een nieuwe plaat gemaakt en die heet Playing by Ear. Die kwam uit op de dag van de persconferentie. Dus toen was het al een beetje balen, zo van oh, slechte timing, weet je wel. Dus toen er gisteren onverwacht weer een persconferentie kwam, toen dacht ik al, oh nee, daar gaan we weer. En uh, ja, het is heel fijn dat we dit nu zo kunnen doen. Het is zitten, de bar gaat dicht en natuurlijk is het niet ideaal. Maar op dit moment uh, neem ik het wel, daar ben ik heel blij mee. Nou, onze collega's van uh, NH Nieuws waren aanwezig in het uh, patronaat in Haarlem. En uh, spraken daar de directeur Jolanda Beijer. En uiteraard uh, Jorik uh, die het allerlaatste optreden voorlopig uh, daar heeft uh, kunnen geven in het patronaat in Haarlem. Dank aan onze collega's voor uh, inderdaad uh, deze wilde ik niet draaien voor het uh, gesprek uh, al daar ter uh, plekke in het uh, patronaat. En deze wilde ik wel draaien, de Bengals Eternal Flaming. We worden allemaal een beetje somber van uh, alles rondom uh, corona. En daar, daar pasten de Bengals eigenlijk best wel bij, hè, met uh, Eternal Flame. dadelijk gaan we weer uh, verder uh, de regio in. Met dank aan onze collega's van uh, NH Nieuws. Maar eerst, nee, ze van de Beatles nog een keer. Let it be. When I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom. Let it be. Met uh, Let It Be. Voor Zandvoort en de regio. De tweede uur van uh, Zandvoort op zondag gaan we altijd uh, de regio in. En uh, waar gaan we nu weer heen uh, Albert-Jan? We gaan naar Purmerend. Purmerend, ja. oké. Okay. Want ook veel bedrijvigheid op de achtergrond bij sportscholen en zwembaden uh, af, uh, dit weekend. Er moet veel worden georganiseerd ge na de aankondiging van gisteren van vrijdag... dat de sportlocaties vanaf zondag om 5 uur moeten sluiten. We zijn druk met plannen en alles wat erbij komt kijken, zegt sportschool-eigenaar George Bruinestein van Sporting de Gors in Purmerend. En haar maakte er de volgende reportage. Elk ondernemer die hiermee bezig is, die is er niet alleen uh, tussen vijf en vijf uh, bezig dat we open mogen zijn. Maar je zit er ook s'avonds en s'nachts mee bezig. Goedemorgen Sporting de Gors, maar heel maar. Het regent belletjes bij sportschool Sporting de Gors in Purmerend. Nu de onderneming door de nieuwe coronamaatregelen straks al om vijf uur de deuren moet sluiten, is er veel te organiseren. Ja, we waren best wel verdrietig dat dat gebeurde. En helemaal uh, tijdens de persconferentie dat we al uh, twee of drie uh, afmeldingen kregen van klanten die wilden stoppen. Dus dat was, wel, uh, dat was wel heftig. Die kwamen wel binnen, ja. Er komt deze maanden veel af op shores. Eerder dit jaar werd er een tent opgezet toen de sportscholen dicht moesten. Nu mogen ze doordraaien, maar moeten ze dus wel eerder dicht. Wat moet er allemaal geregeld worden? Nou, de tijden moeten veranderd worden. De leraren van s'avonds moeten we kunnen vragen of die overdag les kunnen geven. We hopen dat de mensen die dus volgens onze minister Rutte thuis moeten werken... dat die ook tijd krijgen om overdag te kunnen sporten. En daar zitten nog wel wat zorgen. Want lang niet iedereen die nu s'avonds komt sporten, heeft tijd of zin om dat overdag of in het weekend te doen. Dus we moeten kijken hoe dat gaat. Ja, we hebben het nog niet eerder meegemaakt. Dat dit een adelating is, dat is duidelijk. Ja, we hebben betere tijden gehad, laten we het zo zeggen. Maar we moeten proberen om oplossingen te vinden. En uh, daar zijn we hard mee bezig. Nou ja, die reportage was nog niet begonnen. En toen dacht ik er al aan. Gelukkig uh, mogen we ook weer thuis werken. Dus dan kunnen we overdag lekker sporten. Ik weet niet of de baas daar zo blij mee is, maar goed. In ieder geval een uh, duidelijk verhaal. Ja, sneu dat het uh, dat zo moet. Maar het is het geheel van uh, ja. maatregelen wat er toe moet gaan doen. Ik moet toch zeggen dat ik de ondernemers die we bijvoorbeeld dit weekend in, uh, in onze uitzendingen hebben gehad... Uh, creatief mee omgaan. Toch proberen om andere oplossingen te vinden om de continuïteit toch te waarborgen. Uh, ik moet zeggen, dat vind ik een positieve insteek. Uh, zeker naar, je, naar, je, naar je, je klanten en je gasten dat je dan toch iets probeert om, om, om te realiseren. Maar mag ik even Kijk, mopperen? Mag ik... Hele helemaal dichtgaan is natuurlijk altijd een optie. Ja, maar ik vind het wel van... Uh, op een gegeven moment zeiden ze... Ja, als uh, 80% is gevaccineerd, dan gaat alles weer open. En uh, ik zie uh, die, die kale nog zijn mondkapje op een gegeven moment weggooien. Oh, die hebben we niet meer nodig. Achteromkijken heeft geen zin, uh, Rob. We moeten vooruitkijken. De ja. komende drie weken hebben we deze. Oké, okay, nou, die heb ik eerder gehoord. <lacht> Dank je wel voor deze wijze woorden, Albert Jan. Hier uh, is uh, Kansas en uh, dust in de wind. Zo'n mooie plaat en een echte top 2000 plaat. En dat komt goed uit, want vanaf uh, vandaag kunnen we weer stemmen op de top 2000 van uh, dit jaar. Dus uh, laat het even weten aan onze collega's van uh, Radio 2. Welke platen volgens jou in de top 2000 moeten staan? Misschien wel Kansas inderdaad, en das in de wind. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna zijn albert en ik en nog 1 uur lang Zandvoort op zondag. Leuk dat je luistert, hou de radio aan en de laatste is een uh, plaat for me, G.M. Shilk. Let me tell you a story of a love I had and a loss. I gave her up for another who would be my niece satisfied like no other. She gave me love, set my soul on fire. My every need was her desire. the past in love again, in my heart fought out to be. On the rebound from a I never knew she was desire. She looked at my eyes and she said to me, Baby, can't you see? We're on the rebound.